Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij een explosie in een staalfabriek in de Amerikaanse staat Pennsylvania... zijn tientallen mensen gewond geraakt en onder puin terechtgekomen. Zeker één persoon is omgekomen. De autoriteiten melden dat er brand was uitgebroken in de staalfabriek. Daarop volgde de explosie. Getuigen zagen grote zwarte rookwolken. De fabriek waar de explosie plaatsvond... is een van de grootste staalfabrieken in Noord-Amerika. Daar werken een paar duizend mensen. Bij de hack bij een laboratorium in Rijswijk... zijn vooral gegevens uit de periode 2022 tot 2025 buitgemaakt. Dat zegt het laboratorium zelf. De exacte periode wordt nog onderzocht. Vanmiddag werd bekend dat er gegevens zijn gestolen... van bijna 500.000 mensen... die meededen aan onderzoek naar baarmoederhalskanker. RTL Nieuws maakte bekend dat veel meer informatie was buitgemaakt dan dat. Er blijken ook gegevens van onder meer huid- en urologisch onderzoek gestolen... Een deel daarvan zou al op het dark web staan. Poolse onderzoekers hebben de resten teruggevonden... van een Britse Zuidpoolonderzoeker... die 65 jaar geleden in een gletsjer verdween. Meteoroloog Dennis Bell was eind jaren 50 lid van een groepje wetenschappers... dat King George Island in het Zuidpoolgebied in kaart moest brengen. In die zware omstandigheden viel Bell in een gletsjerspleet. Begin dit jaar werden botresten en persoonlijke bezittingen gevonden... Nu is vast komen te staan dat die van Dennis Bell zijn. De competitiewedstrijd tussen FC Barcelona en Villarreal in december wordt waarschijnlijk gespeeld in Miami. Na een jarenlange strijd is de Spaanse voetbalbond toch overstag gegaan. De bond ziet het nu als kans om voetbal te promoten in de Verenigde Staten. Als het doorgaat wordt de wedstrijd gespeeld in het stadion van American voetbalploeg de Miami Dolphins. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot tussen 12 en 17 graden. Morgen schijnt overal de zon en het wordt nog wat warmer dan vandaag... met 27 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Te houden, dankzij het nieuws en de concertagenda. En vanavond is weer tijd voor een van Play It Louds laatste aanwinsten: het maandelijks terugkerende programma, speciaal gericht op de florerende Nederlandse metal scene. Met zowel nieuwe opkomende als uitgediende acts... die ons mooie metalandje rijk is. En de komende twee uur horen we dus nu uh, weer een maatoverzicht, net zoals met brand new. Ditmaal met jullie releases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 uitgekozen vijfkoppige Rotterdamse black and hardcore en deathcore band Manager, die op 1 juli hun nieuwe single Infernus heeft gereleased. Infernus is de eerste single van hun aankomende nieuwe EP en inmiddels heeft Manager op 6 augustus hun tweede single Purgatorio uitgebracht en deze hoor je volgende maand. Manager weet met hun pure gewelddadige muziek met griezelige sfeer een live show neer te zetten, vol toewijding en energie. De band zette in 2018 voet aan de grond in de scene met hun agressieve riffs en brute breakdowns en heeft sindsdien het podium mogen met grote namen als Napalm Death, Propane en Distant. Ben je fan van bands als Suicide Silence, Whitechapel en Fit for an Autopsy... dan moet je deze band zeker checken. En voor de volgende band reizen we af naar Uithoorn... waar Black Knight, opgericht in 1982... al meer dan 40 jaar een onvermoeibare kracht is in de Nederlandse metal scene. Met hun wortels diep in de heavy metal... brachten ze in de jaren 80 en begin jaren 90 twee demo's uit. Maar het was een debuutalbum uit 1998, Tales from the Dark Side... dat de band echt in vuur en vlam zette. Ze toerden door de Benelux... Duitsland en Bulgarije en lieten een spoor van headbangende fans achter. Ondanks vele bezettingswisselingen is drummer en oprichter Rudo Ploy... de onwrikbare hartslag van de band. In 2007 brachten ze hun tweede album uit The Beast Inside... waarmee ze hun plek in het Metal Pantheon werden verder verstevigden. In 2020 was Black Knight klaar om de wereld te veroveren met hun nieuwe album Road to Victory, maar de coronacrisis vertraagde hun tournee tot 2021. En in 2022 vierde Black Knight hun 40-jarige jubileum met het album 40 Years Live. Met frisse energie en creativiteit is Black Knight terug met wraak. Hun op 4 juli verschenen album The Tower bevat hardere guitar, heeft, progressieve invloeden en melodieuze zanglijnen, terwijl ze trouw blijven aan hun klassieke oldschool sfeer. Dit album is een oproep aan om de torens van verdeeldheid neer te halen en een betere wereld te creëren door de kracht van metal. Op de dag van de albumrelease verscheen ook een lyric video voor de titeltrack en die ga je nu horen. Zandvoort. Hey, dit is Arthur van Kia Karma. We zijn super trots om jullie onze gloednieuwe single te laten horen, Journey. Het is rauw, eerlijk en compromisloos. Hou je van keiharde riffs en lompe grooves? Zet hem dan keihard en fuck de buren. Shoutout naar ZFM Zandvoort, Dutch Fury voor het draaien. Hier is hij dan. Journey. I <laughs> did. Black Knights the Tower hoorden jullie de nieuwe single, Journey van Kia Karma metalband gevestigd in onze hoofdstad... die de intensiteit van metal combineert... met zowel traditionele als moderne muzikale invloeden. Hun geluid is een mix van verpletterende riffs en rustgevende melodieën... wat een dynamische ervaring creëert die de grenzen van het genre verlegt. Journey, dat op 10 juli is verschenen... gaat over het hervinden van jezelf en bewuster worden. Het nummer wordt omschreven als artistiek, diepgaand en poëtisch... en verkent thema's als de realiteit die botst met de geest en ziel. De band staat ook bekend om een progressieve metalstijl. Dankjewel Arthur voor jullie... Input namens Gia Karma. Eveneens op 10 juli bracht de het het zuiden van Limburg komende hardcore en beatdown-formatie... ...out of the blue met leden uit Nederland en België hun verpletterende nieuwe single Angels Curse uit... ...met gasfokalen van Deep Root. Vol met slopende breakdowns, gutturale, gutturale intensiteit en rauwe emotie is Angels Curse... ...een aangrijpende verkenning van mentale kwelling en persoonlijke verdoemenis. De toevoeging van Deep Root versterkt de sonische brutaliteit alleen maar. Wat dit een hoogtepunt maakt in de groeiende discografie van de... De band. De officiële videoclip die in première ging via Slam Worldwide toont de verwoestende lijfuitstraling en duistere atmosferische kant van de band. Angel's Curse is afkomstig van Out of the Blues' nieuwe EP Pay With Blood en is verkrijgbaar op alle grote streamingplatforms en hoor je uiteraard nu ook bij de jullie overzicht van Dirt Fury. Ik ben de gitarist van Another Now. We zijn een Medical Band uit Eindhoven. Uh, ja, we houden van heavy breakdowns en poppy refraintjes. En uh, ja, gewoon rare dingen doen in onze muziek. En we hebben een nieuwe single voor jullie, dat is een speciale zeker voor deze zomer. Want we hebben namelijk een cover op de klassieke Summer Jam uitgebracht. Dus zet hem lekker hard, want hij is nu te horen op Play It Loud. This ain't nothing but a Summer Jam, Yeah. Van de agressieve en slopende single Angel's Curse van Out of the Blue... gingen we naadloos over op naar de zomerse klanken... van de Eindhovense metalcore band Another Now... die een eigen draai hebben gegeven aan de op 11 juli verschenen nieuwe single Summer Jam. Een koffer van de hit the, van The Underdog Project uit de beginjaren 2000. Door groovende gitaren, elektronische elementen... en alle ingrediënten van een knallende metalcore knaller toe te voegen. Al dus de band. Bassist Rick Bosmans van de band bedacht het idee voor de koffer... nadat hij het originele nummer hoorde tijdens het autorijden op een warme zomer... De single werd geproduceerd door de band zelf en gemasterd door Stay Carey. Bekend van samenwerkingen met Sleep Token, While She Sleeps en Barry Tomorrow. De videoclip werd geregisseerd en geproduceerd door Mikkel Kleuters. Jullie hoorden de band zelf, Mikkel zelf dus, de zomerrit aankondigen. Waarvoor ontzettend veel dank, heren. In juni kondigde muzikale Meesterbrein en multi-instrumentalist Anthony Arjen Lucassen het apocalyptische soloalbum Songs No One Will Hear aan. Dat 13 jaar na zijn vorige solo-release zal verschijnen. Deze soundtrack voor de laatste dagen van de mensheid komt op 12 september uit via Inside Out Music. Op. 15 juli deelde Arjen met trots Will Never Know met Floor Jansen de tweede single van het album. Arjen zei het volgende over het nummer. Will Never Know is verreweg het meest trieste en emotionele nummer op mijn nieuwe soloalbum. Het gaat over een liefdevol stel dat een dochtertje verwacht. Hun droom komt uiteindelijk uit, maar nu met het einde van de mensheid in zicht zullen ze haar nooit ontmoeten. Ze vragen zich af wat voor persoon zou ze zijn geworden. Ik had het gevoel dat Floor, zelfmoeder de perfecte zangeres voor dit nummer zou zijn. Gelukkig vond ze de tekst en het Geweldig en voelde ze zich er meteen bij betrokken? Ze heeft er haar hart en ziel in gelegd. Zoals je dus duidelijk kunt horen, zo direct. Elders nooit gedraaid, play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Stamford. Beste luisteraars, dit is Jason van de Death Metal Band Mourn. We hebben pas drie nummers uitgebracht, waaronder Apprehensive Regression, Aneurism en Olympus Mons. Op 14 september spelen wij onze show in Muggels Leeuwarden en gaan wij over een paar maanden ons eerste album opnemen. We zijn te vinden op alle streamingsplatformen en uiteraard ook de sociale platformen. Here is Apprehensive Regression. uit Friesland hoorden jullie als afsluitend dit blokje de nieuwe driekoppige death metal band Morn. Met hun allereerste voorproefje Apprehensive Regression. Van de drie nummers die ze gemaakt hebben aangekondigd door hemzelf zelf. Waarvoor dank, heren. En we blijven nog even in de death metal sferen en reizen af naar Deest in Gelderland... waar het One Man Project Goat Milker is gevestigd... opgericht door multi-instrumentalist Joey Veerbeek. Sinds 2013 heeft hij drie volledige albums uitgebracht. Feasting on Holy Flash in 2015, Swamp of Desecration in 2017... en Exterminate the Holy in 2022... Waarin hij voornamelijk over anti-religieuze thema's krunt. Zijn vorige single, Drown in Holy Water, verscheen alweer bijna twee jaar geleden. Dus werd het tijd dat hij weer een nieuwe single lanceerde. En zo het geschiedde. Want op 16 juli verscheen dan eindelijk zijn lang verwachte single met de titel Cathedral of Sanctification, Die je zo gaat horen. En ik heb Joey bereid gevonden er wat over te vertellen. Hey, luisteraars van Play It Loud. Joey Veerbeek hier van Goat Milker, een death metal studio project uit Gelderland. Ik heb onlangs mijn nieuwe single Cathedral of the Sanctification uitgebracht. Dit keer in samenwerking met Tom Stevens van Western Superman. Hij heeft het nummer gemixt en gemasterd en is ook aansprakelijk voor de fantastische gitaarsolo. Dus ik ben super blij en hartstikke trots hoe dit nummer weer is uitgepakt. Um, aan alle mensen van Play It Loud, super bedankt dat jullie hem hier onder de aandacht brengen. En veel luisterplezier iedereen. What find a drop better. Swap and I'm good. Let's find out, right, and you. Een recht voor raap. Races die we tot slot in dit blokje hoorden. Brengt muziek die je recht in je gezicht slaat. Dat deed deze vierkoppige metalband uit Tilburg zojuist met hun nieuwste... op 18 juli verschenen single One Final Drop... dat een samenwerking bevat met de Italiaanse metalcore-band Dead Like Juliet. Braces combineert elementen uit hard hardcore, metalcore en deathcore. En op 21 september zal de band de Hall of Fame in thuisstad Tilburg... op zijn grondvesten doen schudden voor de release van hun debuutalbum Hostile Territory. En dit doen ze niet alleen, maar samen met Swell en I'll Get By. Vind je Braces een vette band? Zorg dan dat je er die avond bij bent.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 Beast heeft het zevende studioalbum Steelbound aangekondigd. De nieuwe plaat van de Finse band verschijnt op 17 oktober. Eerder waren al twee singles uitgebracht. Vandaag is samen met de aankondiging dus op 6 augustus van dat album... ook de derde single Here We Are verschenen. En De bijbehorende videoclip kun je dus via alle bekende streamingplatforms bekijken. Onder andere YouTube. Op de dag van release begint de band aan een Europese tournee... samen met Dominum en Majestica. Op 19 oktober staan de bands in het Eindhovense naar Op 2 november komen ze naar de Tricks in Antwerpen. Belvercore heeft heeft een nieuwe platendeal met Raining Phoenix Music getekend... en om dat te vieren heeft de Oostenrijkse band... ook gelijk maar een nieuwe single uitgebracht. Deze heet Sanctus Diaboli Confidimus. Nieuws rondom een volledig album verwachten we binnenkort. En Pitfest viert volgend jaar zijn tiende verjaardag. De organisatie heeft vandaag de, dus op 6 augustus... de eerste zes bands bekendgemaakt die op het feestje komen spelen. En dit zijn Voivod, Judge, Propane, Good Deluxe, Artillery en Pizza Death. En daar komen nog heel veel bands bij. Pitfest wordt volgend jaar gehouden op 4, 5 en 6 juni in Emmen. En early bird kaarten kosten 99 euro en zijn tot eind september verkrijgbaar of zolang de voorraad strekt. Alle informatie vind je op www.pitfest.nl. Dat waren weer eventjes de metalnieuwtjes voor deze week, want we hebben geen tijd te verliezen. Volgende week is er in verband met mijn bandinterview met A Rising Rebellion geen metalnieuws of concertagenda te horen, maar zoals, uh, maar als je de Facebookpagina Playerloud Zandvoort gaat volgen, blijf je sowieso op de hoogte van het laatste en belangrijkste metalnieuws en natuurlijk ook de programmering. Dus doen. Over twee weken hoor je alle nieuwtjes weer gewoon tijdens de uitzending van Play It Loud Underground. Nu we door naar het afsluitende blokje jullie releases van Eigen Metalen Bodem. Beginnende met een band die in oktober hier te gast zullen zijn en bean singles ik tot nog toe allemaal gedraaid heb in The Fury. En voor deze band reizen we weer af naar onze hoofdstad. Groove metal band Once Mortals waar ik het over heb, brachten op 18 juli in navolging op de vorige singles Black River en breathe hun derde single The Abyss uit. The Abyss gaat in de kern over hoe je wordt neergehaald door de donkere kansen van jezelf. Depressie, angst, twijfel aan jezelf en hoe je in die geen vernietiging vindt, maar een kans op verlossing. De band zegt, het gaat over het bereiken van de bodem en je realiseren dat je, dat je nog leeft. Er is, geen hel, er is helderheid op dat moment, er is vrede, geen pijn meer en geen spijt. En tot slot gaan we rijden met de symfonische metalband Blackbriar, die op 18 juli voltrots hun weemoedige nieuwe single A Last Sigh of Bliss met ons heeft gedeeld. Samen met een videoclip, het nummer beschrijft een tragische romans tussen iemand die leeft en iemand die overleden is. De zangeres Zora Kok zegt, terwijl de geur van kampen voel je op een warme zomer Avond je slaapkamerraam binnendringt... ...brengt dit nummer je in een koorsdroom. Als een bij die verdrinkt in honing... ...weet je dat je zult sterven... ...en toch verlang je naar niets meer. Het is een zwoel, verleidelijk en euforisch nummer... ...met zware gitaren en een refrein... ...dat je doet verlangen naar het rennen ...door een maanverlicht veld in een jurk. Tot straks na het nieuws van 10 uur... ...met meer nieuwere metal releases van Eigen Bodem... ...inclusief door Bands persoonlijk opgenomen berichtjes. Tot zo. Bedankt voor het luisteren. zover. Luistert naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Sandvoort.